Vijf uur, Rashid Finch met het NOS-journaal. In de Afghaanse hoofdstad Kabul zijn drie explosies geweest... kort na het verrassingsbezoek van president Obama. De Taliban heeft de verantwoordelijkheid opgeëist... voor tenminste één van de explosies. Na de explosies werd er ook geschoten. Obama was in Afghanistan voor een kort en snel bezoek... aan de Amerikaanse troepen en aan de Afghaanse president Karzai. Obama en Karzai tekenden een verdrag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 Minister Rozendaal van Buitenlandse Zaken liet weten dat het kabinet en de koninklijke familie niet naar EK-wedstrijden gaan als de situatie van de gevangen oud-premier Timoshenko niet verbetert. De voetbalbond wil zich niet bemoeien met de keuze van politici. Wel staat de bond in contact met Buitenlandse Zaken om op de hoogte te blijven van de veiligheidssituatie. Het weer, de dag begint zonnig, maar later steeds meer bewolking en vanuit het zuiden regen ook nog met kans op onweer. Het wordt 14 tot 20 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. Nu al wakker. Het Martijn Middel en Ingenoes Tom. Goedemorgen, het is woensdag 2 mei. U luistert naar Nu al wakker van Omroep WNL. Het ochtendprogramma voor iedereen die nu al wakker is. Elke week bespreken we het nieuws van het verre buitenland tot vlak om de hoek. Dit uur hoort u over het Heuze Wifi Park in het Westenpark van Amsterdam. Bespreken we met campagnetijger Frits Hoefnagel de slogans in de Amerikaanse presidentsverkiezingen. En ook is het precies een jaar geleden dat Osama Bin Laden werd geliquideerd. Deze week staat het naast Koninginnedag, de dag van de arbeid en 4 en 5 mei ook in het teken van de dood van Pim Fortuyn. Het is zondag tien jaar geleden dat Pim werd doodgeschoten... door Volker van der Graaf. Iemand die de politicus al vanaf het eerste uur kende... is Leefbaar Rotterdam raadslid Dries Mosch. Deze ochtend zit hij bij ons in de studio. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat deed u voor, we gaan het even over u hebben. Wat deed u nu voordat u de politiek inging? Ik was ondernemen. Ik, uh, ja, ik had een uh, loodgietersbedrijf. Uh, en ik zat uh, ook een beetje in het... Uh, ja, en mensen begeleiden naar Engeland voor, uh, voor, een, uh, voor een diploma een vaarbewijs te halen. Dus ik gaf ik had een vaarschool in Engeland. Dus Dat is totaal iets anders dan de politiek? Ja, dan maar. Uh... Ondernemen heeft ook wel met politiek te maken, geloof ik. Ja, vanwaar die ambitie voor de politiek dat u erin nou, bent gegaan? Ja, omdat je hier, hier werd er gewoon uh, zo'n beetje knettergek van uh, dat hele regentenspel wat hier op dat moment zat. En ja, ik had om een gegeven moment het gevoel, toen dat die leefbaar partijen begonnen, zoals Leefbaar Utrecht... en uh, op een gegeven moment Leefbaar Nederland, ik denk, hé, hey, er daar gaat daar gaan een draai komen. En ik denk, daar moet ik bij zitten. Nou, u had als ondernemer wellicht het idee dat u teveel werd tegengehouden door de politiek en dat het ook anders kon. Ja, dat het anders komt, waren we wel van overtuigd. Ja, want u bent dus laat aan uw politieke carrière begonnen. Toen de tijd bent u met Fortuin in zee gegaan. Waarom eigenlijk met hem? Nee, niet met hem. Ik ben begonnen bij Leven in Nederland. Ja. En toen uh, is later Fortuyn. Maar ik wist al gewoon heel vroeg dat Fortuin. dat hij eraan zat te komen. Want ik, zat hem, ik was hem al een positie aan het volgen. Ja. En uh, ja, en op een gegeven moment kwam hij inderdaad bij Leven in Nederland zoals ik voorspeld had. En Ja. Toen is het in, een, uh, in de glijbaan gegaan die een uh, ja, never ending uh, had moeten worden. Ja. Maar waarom bent u hem gaan volgen? Waarom bent u hem zo gaan steunen? Nou, omdat ja, uh, de klonken geluid, uh, uit wat er op een gegeven moment binnen de samenleving leefde, dat kwam om een gegeven moment, uh, ja, werd dat perfect geuit. Uh, door de juiste man, juist gekleed, uh, juiste uitstraling, juiste charisma, alles erop en de ram. En uh, ja, toen zag je ook het uh, hele spul er tegen. Ik denk ja, dit, dit moet het worden. Dit, dit zou het moeten worden. Ik had dat heel, heel snel in de gaten. Het voelde echt gelijk goed. Ja. Maar wat sprak u nu het meeste in hem aan? In hem uh, zijn duidelijkheid, uh, het, het recht uit. Zo, zo, zo, zo ziet het ook zij. En... Ja, euh, ook zijn, zijn, zijn, zijn, zijn keuzes en zijn oplossingen. Want ja, hij zegt maar wat, maar hij zette er altijd een oplossing naast. Alleen, ja, je had natuurlijk een heleboel mensen die hadden richtingloze oren. Want die wou alleen maar in die oren horen wat ze, wat ze wilden horen. Wat ze zelf konden wegzetten. Ja, want u zit nu uh, ruim tien jaar in de politiek. Uh, Fortuyn, een belangrijke man uh, in die loopbaan. Uh, wat... wat... Is zijn grootste invloed op uw politieke loopbaan geweest? Nou, mijn, uh, de grootste invloed is geweest natuurlijk... Ik, Hij uh, ik, werd doodgeschoten en toen, toen werd ik de volgende. Dus ik moest hem eigenlijk opvolgen. En, uh, ja. Bent u ook bang geweest in die tijd? Uh, ik niet, maar wel mijn, uh, mijn relatie. Die, is, uh, die, die, waren, uh, die waren erg bang. Ja. Omdat ik wel vertelde wat er in Rotterdam allemaal gebeurde natuurlijk. Want we waren ook campagne aan, uh, aan het voeren. Ja. En ja, we hebben daar wel wat meegemaakt... Uh met mensen die, uh, ja, die heel graag naar het leven hadden gestaan. Ja, daar gaan we zo meteen ook uh, verder over praten... Ja. hoe die invloed was van de dood van Bim Fortuinen, zondag tien jaar geleden. Dries Moors, fijn dat u bij ons in de studio bent dit uur... en we komen nog meerdere malen bij u terug. Terwijl ons land langzaam ontwaakt... liggen de kranten alweer op de stoep voor de kiosk. We zijn uw dagbladbezorger net voor... met het belangrijkste nieuws uit de ochtendbladen. Te beginnen met de Telegraaf. Het Oranje Legioen meidt het EK Voetbal in Oekraïne... schrijft de krant van Wakker Nederland...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 de van vorige week, al deze zaken maken het EK-gasland er niet populairder op. En als de situatie onverantwoord blijft, dan loopt Oekraïne ook nog eens hoog bezoek mis. Dan zullen ook de vertegenwoordigers van het Nederlandse kabinet en Koningshuis thuis blijven.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 Belletje lellen. coma-zuipen, banga-lijsten. Het lijkt steeds verder bergafwaarts te gaan met de Nederlandse jeugd. Maar voor iedereen die dacht dat de huidige generatie tieners voorgoed verloren is, is er nu licht aan het einde van de tunnel. Want de nieuwste generatie brug brugklassers is juist gezond, gelukkig en vrij van problemen. Het AD citeert een Europees onderzoek van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. Daarin staat dat Nederlandse tieners de afgelopen jaren fors minder zijn gaan drinken en minder dan hun buitenlandse leeftijdsgenootjes. Bovendien zijn van alle onderzochte jongeren... onze Hollandse jongens en meisjes het gelukkigst. Ze hebben een goede band met hun ouders, veel vriendjes, ze sporten veel... en ze hebben ook nog eens... ze zijn een kampioen in ontbijten. Daar staat wel tegenover dat de Nederlandse jeugd relatief veel fris drinkt... en dat ze groenten en fruit stevast laten liggen. Geef Jan maar Anneke Greulow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 Discotheken heeft een hekel aan dance en trends. Dat is geen muziek, zegt hij. Na vijf minuten krijg ik hoofdpijn, word ik zaggerijnig en wil ik naar huis. En tot zover het krantenoverzicht. Zometeen in Nu Al Wakker op Radio 1. Bellen we met Oekraïne reizen. Want ja, die reizen naar Oekraïne worden steeds minder aantrekkelijk door dat EK en alle problemen. Maar eerst John Mayer met Shadow Days op Radio 1. Did you know that you could be wrong and swear you're right?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 De kogel die is door de kerk. Oranje krijgt in Garkov geen steun van de koninklijke familie. Ook niet van het kabinet. Ze boycotten de Oekraïne omdat oud-premier Julia Timoshenko in erbarmelijke toestand in de gevangenis zou zitten. De grote vraag is of Oranje supporters volgende maand... wel massaal naar het EK-voetbal zullen gaan. En valt er buiten de stadions ook nog wat te beleven? Laten we het aan een expert vragen. Dirk Niemeyer is van Oekraïnerijzen.nl. Goedemorgen. Zijn er al veel reizen geboekt naar Oekraïne? Er zijn uh, vooral in het begin uh, veel uh, reizen geboekt. Wij zijn een hele kleine reisorganisator. En uh, je hebt echt al aan je fans die, die eigenlijk direct uh, uh, boeken. Mm -hmm. Nou, die zien heel weinig van de Oekraïne. Die hebben een, uh, een, een chartervlucht. Uh, ze betalen daar 1500, 1600 euro voor. Ze stappen in een vliegtuig, uh, worden gedropt in, uh, in en uh, Ze gaan naar het stadion en ze worden gelijk naar de wedstrijd weer teruggebracht naar het vliegtuig. Dus dat was een avontuur, uh, uitsluitende wedstrijd, maar ze hebben dus heel weinig zien. Uh, wij hebben wat uh, langere reizen. We werken ook met wat, wat goedkopere hotels. En uh, ja, eigenlijk adviseren we mensen ook om, um, ben je dan toch in Oekraïne, uh, ga dan even naar Kiev uh, uh, en, en blijf... Uh, ja, drie of vijf dagen in de buurt om eens kennis te maken met het land. En het klinkt allemaal leuk en aardig op reizen in Oekraïne, maar het gaat natuurlijk wat om het EK. En dat staat nu niet zo lekker bekend. Ik bedoel, wie wil er nou nog naar het EK als je naar die situaties kijkt van bijvoorbeeld de oud-premier die daar gevangen zou worden gehouden? Wat vindt u daar nou van? Merkt u ook een, een, een daling in, in, die in die tickets nu? Uh, niet echt. Ik denk dat mensen echt naar het voetballen gaan, uh, toch naar het voetballen gaan. En. Uh, uh, mensen niet, niet kijken naar, naar een, een, een politieke situatie. Dat is ook niet gebeurd en met, met andere grote sportfestiviteiten... Uh, als, als uh, uh, Argentinië en, en, en, en China. Uh, China, waar dan de doodstraf nog geldt. Uh, ja, er zijn ook de Olympische Spelen geweest. En, uh, het valt natuurlijk allemaal mee. De oost zijn natuurlijk anders. Uh, Rusland, Rusland ook en uh, Oekraïne ook. En dat uh, gaat elke keer wat beter. En uh, ja, je hebt nu natuurlijk ophef nu met, uh, met uh, Julio Timoshenko. Uh, op basis van een foto, uh, je ziet een uh, fotootje waar we op blauwe plekken zijn en niemand weet waar ze vandaan komen. En, uh, ik denk niet dat, dat, dat een, een boycott daarvan mag afhangen. Nee, nou lezen we vanochtend in de Telegraaf een wat grotere tour operator, Attila Oesloe, De directeur daarvan zegt, ja, uh, het valt heel erg tegen met de boekingen. En we lopen misschien wel een half miljoen euro mis. Maar u zegt, nou het valt allemaal wel mee. Ja, wij zijn natuurlijk heel klein. Uh, we zijn niet te vergelijken met hele grote uh, touroperators. Maar uh, de, de boekingen, die lopen sowieso, lopen die achter. Want uh, de, de helft van de tickets in Nederland zijn niet verkocht. En dat is al gew gewoon geweest om de, ja, de negatieve lading... Uh, in, in het begin van de verkoop van de kaarten... Dat, uh, dat het allemaal zo duur was. En dat is puur gebaseerd eigenlijk op de prijzen die toen aangeboden werden... voor, voor, voor uh, chartervluchten naar, uh, mm -hmm. naar Oekraïne. Nu is er niet alleen druk vanuit Nederland. Ook de Duitse president en de Tsjechische president blijven weg uit Oekraïne. Wat betekent dit voor Oekraïne als reisland nu? Ik denk dat dat... Uh, uh, ...twee delen kan zijn. Op dit moment is het natuurlijk uh, best wel negatief. Ik denk niet dat, het, uh, dat mensen die echt willen gaan, uh, dat die zich laten tegenhouden. Aan de andere kant uh, uh, komt het land wel iets meer in, uh, in, in, in de picture. En dat is natuurlijk uh, wel belangrijk. Ik denk ook dat er uh, best een opleving is uh, uh, na het EK... Als mensen gewoon uh, ze, uh, kunnen kennismaken met het land. Ja, want uh, no noemt u nog één reden waarom moeten we naar Oek Oekraïne toe? Uh, vanwege het EK. Het is een, een sportevenement. Uh, als, als we het EK even aan, aan de kant zetten. U zegt Oekraïne is meer dan dat. Het is een hoop te beleven. Het is een mooi land. Waarom? Uh, uh, uh, hele vriendelijke mensen. Uh, het is heel, uh, ten opzichte van Nederland is het heel goedkoop. Het heeft heel uh, veel, veel mooie plekjes en, en mooie steden. En uh, ja, de Nederlander is niet gewend om die richting op te gaan. Hè. Het gaat altijd naar het zuiden, naar Spanje of Griekenland, uh, uh, Frankrijk. En uh, ja, het is gewoon een land dat je gezien moet hebben. Het is een heel mooi land. Je, je kunt er lekker eten en uh, uh, het is gewoon gezellig. Dus ik denk ook de mensen die wat langer naar. Uh, de de EK-periode gaan, dat die uh, Live enthousiast zullen terugkomen. We gaan het zien tijdens het uh, EK voetbal volgende maand. Dank u wel. Dirk Niemeyer van Oekraïne reizenpunten. Okay. Graag gedaan, fijne uitzending nog. Dank u wel. Het is 18 minuten over vijf. U luistert naar Nu al wakker op Radio 1. En Facebook en Twitter en WhatsApp kan vanaf vandaag in het Amsterdamse Westerpark. Daar zometeen meer over. Want bij ons in de studio zit nog steeds Dries Mosch van Leefbaar Rotterdam... om te praten over het nalatenschap van Pim Fortuyn. Aanstaande zondag is het tien jaar geleden dat Fortuyn weer dood, doodgeschoten. Fortuyn ging verder met de LPF in plaats van met Leefbaar Nederland. Hoe was uw reactie toen u dat hoorde? Ja, uh, ik vond het heel erg. Ik vond het heel erg, omdat uh, bij Leven Nederland zat wel een hele grote professionaliteit. En uh, ja, toen, toen Pim uh, zeg maar zijn nieuwe partij begon, toen begon hij met niks. En ja, en met mensen die er ook totaal geen verstand van hadden. Was u ook boos op hem? Dat u dacht, nou, waarom laat je dit nou schieten? Op Pim? Ja. Nee, natuurlijk niet. Hij had, uh, wat, wat hij had gezegd, had hij al honderd uh, keer eerder gezegd. Kijk, eh, wat, wat hij ook zei, ja, je, je kan me je woorden ondernemen... maar je, je kan mijn verstand niet, uh, niet wegplaatsen. Hè? En je kan het wel wegwijven of wegplaatsen, maar het is er. Hè? En dan kan je de boodschappen wel aanpakken, maar ja. ja. Nou is uh, uh, Pim natuurlijk altijd wel een, een buitenbeentje geweest... overal waar hij kwam, hij paste er net niet helemaal tussen. Is dat wellicht ook de reden geweest waarom hij het gevoel had... dat hij met zijn eigen beweging meer op zijn plek was? Uh, ja, het, uh, het, het moest natuurlijk gewoon ook zo'n beetje uh, gaan zoals Pim. Pim had er ook een boek over geschreven En dat zou hij ook als partijprogramma neerzetten. Dus ja, het, het zou wel moeten zoals Pim, het, uh, Pim Vertuin het heeft uh, bedoeld. Ja, nou heeft Pim uiteindelijk een heleboel losgemaakt bij mensen. Heeft een hoop gedaan. Bent u eigenlijk ooit jaloers geweest op zijn succes? Of heeft u wel eens gekeken van, nou, dat wil ik zo ook wel? Nee, jaloers op zijn succes? Nee, nooit. Uh, ja, ik zat een beetje in zijn fanclub, laten we het zo zeggen. He, dus, uh, dus alles wat hij, wat hij deed en wat hij zei en dacht wel eens, ja, is dat nou wel slim? Maar ik denk, het is wel eerlijk. En dat, uh, en dat, bracht, hem, en dat bracht hem ook heel ver bij mij. Ja, want U zegt, u zat een beetje in zijn fanclub. Dan kun je het bijna niet laten om nu de, de parallel te trekken... naar natuurlijk een heel ander politicus, Geert Wilders. Hm. Uh, hoe kijkt u daar tegenaan, tegen die beweging? Nou, ik, uh, ik ben wel pro-Wilders, maar uh, vergelijking met Fortuyn gaat niet op. Fortuyn uh, uh, was daar uh, direct in. Ik, ik vond Fortuyn zijn oplossingen beter. Uh, wat wat maakte hem beter? Maakten hem ook beter doordat uh, Pim uh, bij alles ook gevoel had. He, dus, uh, Pim was een veel meer emotionele man als, uh, als Wilders. He, dus, uh, ja, en dat was de man van de menselijke maat. Is Wilders te hard volgens u? Uh, soms kan ik hem wel eens te hard vinden. Maar ja, je moet ook. Uh, ik zeg ook: als je, als je fluistert, wordt niemand wakker. Ja. Je moet het eigenlijk al doen, maar dat is ook wat Leefbaar Nederland en de LPF toen deden. Echt een soort aardverschuiving hebben jullie toen even veroorzaakt. Zou dat nu nou, weer Leefbaar kunnen? Met... Ja, maar zou dat, zou dat nu weer kunnen? Een aardverschuiving uh, brengen? Ja. Uh, we hebben er al een paar gehad natuurlijk. Hè. Dus uh, elke nieuwe verschuiving is natuurlijk gewoon uh, ja, is alweer een gewennerij. Maar dus... zou zo'n partij nu ook nog schokkend genoeg zijn? Uh, ja, uh, mensen, mensen gaan eraan wennen. Dus uh, het schokkende gaat er wel steeds meer van af. En daarom zou je ook uh, ja, op een gegeven moment inderdaad met een goed programma moeten komen. Om, uh, om de mensen ook, uh, en zeker in deze tijd, om de mensen gewoon uh, aan, je te, aan je te binden. Want wat mist u nu in de huidige politiek? Uh, wat ik in de huidige politiek mis, dat is. Uh, ja, en dat zit in de vele partijen. Het is dus doelmatigheid, hè? dus het voor een doel gaan. Dus om een gegeven moment, gaat wel naar het doel, maar de bal wordt, acht, wordt 18 keer teruggeschopt. Dus hij komt, niet bij, hij komt niet bij de plek waar hij moet zijn. We, we kunnen wel de twee goede middenvooren hebben, maar als je geen middenveld hebt, waar hij die, die niet door, dan, dan, dan komt er niets. En, en, en dat is wat, er, wat het ergste is van, van Nederland eigenlijk, heel Europa dat dat dat de problemen niet aangepakt zouden worden zoals ze moeten aangepakt zou zoals ze aangepakt zouden moeten worden. Nou, en, daar, en daar mis je gewoon heel, uh, een heel groot veld. Slagvaardigheid in, het, uh, Slagvaardigheid in de politiek oh. is, uh, is op dit moment... Uh, dus... Pim Fortuij was een van de mensen die, uh, die dat nastreefde. Aanstaande zondag, tien jaar geleden, dat hij werd uh, doodgeschoten. Zometeen gaan we het nog hebben over de moordaanslag... en het uh, effect die die dag uh, misschien tot uh, de dag van vandaag wel had op ons land. Dries Mos is onze studiogast nog tot zes uur. Facebooken, twitteren en WhatsAppen. Het moet tegenwoordig overal kunnen en daarom kan het vanaf vandaag ook gewoon in het Amsterdamse Westerpark. Het park is daarmee het eerste park in Nederland dat deze service aanbiedt. Niet alleen binnen, maar ook in de onoverdekte gebieden is de wifi vrij toegankelijk voor alle bezoekers. Noora Abdulkadir van de Westergasfabriek. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, wifi, wifi in het hele park. Waarom dit idee? Uh, nou, het is eigenlijk begonnen. Het initiatief is uh, uh, van de Westen BV. En dat is even een onderscheid met uh, de gemeente die uh, het uh, openbare ruimte, publieke ruimte uh, beheert, het, het Westenpark. Uh, glasvezel ligt al over het hele terrein. Uh, bij de Westen Gassabriek en in het Westenpark zijn onder andere de studio's van uh, de Wereld Door en Pauw en Wakker Nederland, jullie collega's. Uh, en dat betekent dat er eigenlijk al een voorziening lag die... Uh, die gewoon een heel goed platform is om zoiets te doen. En dat is natuurlijk een voordeel als je zoiets uh, wil uitrollen. En waarom doen we het? Nou, we zijn een plek waar heel veel dynamiek is. Er zijn evenementen op het terrein. Uh, er werken honderden mensen op het terrein. Uh, mensen komen er voor uh, een kopje koffie om te lunchen, om naar de bioscoop te gaan. Dus er is heel veel dynamiek en we zoeken eigenlijk naar... Uh, nieuwe projecten, uh, of het nou digitaal is, of gewoon een leuke nieuwe horeca-tent... of een nieuw leuk evenement, die de levendigheid van het terrein uh, verrijken. Ja, ja. En dit is er daar één van. Ja, dan moet je natuurlijk wel uh, in elk hoekje van het park kunnen gaan zitten... met je laptopje of je smartphone. Uh, ja. Je hebt bereik nodig, je moet daar kunnen internetten. kost natuurlijk wel wat. Wie betaalt dat? De West-Gasafriek BV. Dus dit is echt een, uh, een initiatief van... Uh, uh, ...van de onderneming uh, de west bv dus geen uh, belastingcenten of subsidie vanuit het stadsdeel. Uh, dus het is een, uh, een investering van ons in onze uh, bedrijfsvoering, zou je eigenlijk kunnen zeggen. Dan mogen we toch even een kritische vraag stellen, want uh, er is ja. natuurlijk ook bijvoorbeeld wifi in de trein. En dat is dan toch net traag om een filmpje af te spelen. Hoe is het wifi van jullie? Nou, we hebben het uh, in principe in december, eind december, uh, zeg maar hebben we het gerealiseerd... ...zonder de palen in de buitenruimte... En sindsdien hebben we het uh, getest. Maar ja, je kan je voorstellen dat het gasveld nog niet echt heel erg vol ligt met mensen in januari. Hmm. Um, het is verbonden aan glasvezelverbinding, Dus dat is al een sterke verbinding. Uh, het is verbonden aan een internet uh, ontsluiting. Ik ben niet heel technisch, maar ik ga mijn best doen om dit zo goed mogelijk te vertellen. Die in, uh, 1 gigabyte uh, internet ontsluiting uh, mogelijk maakt. Dus de capaciteit is heel erg goed. Wat dat natuurlijk doet op momenten moment zoals... Uh, uh, maandag, koninginnedag, dat er echt uh, duizenden mensen op een terrein en vooral op hele kleine gebieden zijn. Dat moeten we nu nog wel ondervinden. Uh, dus ik kan hiermee niet garanderen dat als er een groot festival buiten is en we staan met z'n honderden om één uh, schotel heen, dat iedereen dan nog een filmpje kan afdraaien. Maar dit is vergelijkbaar en misschien nog wel beter met een internetverbinding die je thuis hebt. Qua capaciteit die het biedt. Maar als ik aan een park denk, hè, lekker in de zomer, dan moet je toch lekker met een flesje wijn zitten en een stokbroodje. Waar moet er dan toch nog internet bij? Nou ja, dat is een goede vraag. Uh, kijk, ik zie dit, of wij zien dit eigenlijk echt vooral als een keuze. Dus je hoeft er natuurlijk geen gebruik van te maken, uh, maar je kan het wel. En ik vind ook dat het past ook bij de Gasfabriek als plek. En dat is wel belangrijk. Wij zijn sowieso een plek waar je ja ook met een flesje wijn in het gras uh, lekker op een zondagmiddag aan het genieten bent. En dan kan ik me ook heel goed voorstellen dat je daarmee niet per se je laptop hoeft mee te nemen. Maar we zijn ook een plek waar mensen werken en waar mensen komen voor evenementen en ook zakelijke evenementen. En waar mensen... Uh, uh, bijvoorbeeld elkaar ontmoeten uh, naast evenementen. En daarmee bieden we wel een belangrijke dienst die heel erg past bij de, de type parkomgeving, wat wij zijn. Ja, precies. En dat is een plek waar gewoon heel veel gebeurt. En je kunt natuurlijk altijd nog, als je het gezellig hebt met vrienden, de, de foto's van je, van je vrienden of de filmpjes van je, van je vrienden snel uploaden naar het internet. Dat is ook een voordeel. Uh, Twitter en Facebook, het kan dus vanaf vandaag in de buitenlucht. Helemaal gratis, en wel via de wifi in het Amsterdamse Westerpark. Nora Abdul-Kadir van de Westergasfabriek. Dankjewel. Alsjeblieft. U luistert naar nu al wakker op radio 1. Het is drie minuten voor half zes. Martijn, heb je ook wel eens een vraag dat je denkt. daar weet ik het antwoord gewoon niet op? Een prangende vraag. Ik had er vanavond nog geëet... maar ik ben hem even kwijt. Ik ga hard voor je nadenken. Nou ja, ik heb dus ook wel eens van die vragen dat ik bijvoorbeeld denk: waarom is de kleur rood bijvoorbeeld rood? Maar onze verslaggever Cecil van der Grift heeft nog veel originelere vragen. en zoekt elke week een goed antwoord daarbij. Er zijn veel meer rechtshandige mensen dan linkshandige mensen. Maar wat ik mij al langere tijd afvraag is... wat bepaalt of je links- of rechtshandig bent? Voor mij zit neuropsycholoog Hessel Engelbrecht. Hessel, heb jij het antwoord op mijn vraag? Het wordt gedeeltelijk misschien bepaald door de dominante hemisfeer van de hersenen. En die is bij linkshandigen vaker de rechter. En als de rechter hemisfeer van de hersenen dominant is... dan heb je dus een grotere kans op linkshandigheid terwijl bij de meeste uh, mensen de linkerhemisfeer dominant is. En Dan zie je dus vaker rechtshandige mensen. Maar is dat erfelijk? Het is gedeeltelijk erfelijk, want je ziet vaak dat uh, bij twee linkshandige ouders... dan wordt de kans op linkshandigheid wel behoorlijk veel groter. Ik denk dat het ongeveer 40% is. En bij de, uh, als er één linkshandige ouder is, is de kans ook groter. Maar ook bij twee rechtshandige ouders zie je toch soms dat er een linkshandigheid ontstaat. Dus het is niet geheel verklaarbaar door erfelijke modellen. Maar is er wel een verklaring voor? Eigenlijk is er geen eenduidige verklaring voor. Er zijn uh, theorieën over, maar er is geen duidelijke sluitende verklaring. Maar zit er ook verschil in linkse en rechtshandige mensen... behalve dat zij linkshandig zijn en rechtshandig? Zie je meer verschillen? Ja, er zijn wel meer verschillen... Je ziet bijvoorbeeld bij linkshandige mannen vaker dat er een, een wat afwijkende asymmetrie is van hersenen. Dus je ziet bij de rechtshandige mannen eigenlijk in het algemeen dat ze... Je hebt dus aan de linkerkant heb je de taalgebied en aan de rechterkant meer ja, ruimtelijke zaken om, om, om te verwerken. En dan zie je vaak dat er meer taakspecificatie is bij de rechtshandige mannen. Terwijl de linkshandige mannen meer eigenlijk samenwerking hebben tussen de twee hemisferen. Maar bedoel je daarmee dat de linkshandige mannen eigenlijk meer wat vrouwelijker zijn? Dat is een heel uh, goede opmerking. Ik denk in sommige gevallen dat het wel zo is. Want uh, er is dus een percentage van de linkshandige mannen die dus... Meer die uh, samenwerking hebben tussen de linker- en rechterhersenhelft. En dat zie je bij vrouwen inderdaad ook veel vaker. Het is niet gezegd dat uh, linkshandige mannen per definitie gevoeliger zijn. Maar het zou wel kunnen dat ze uh, door deze eigenschap makkelijker hun emoties onder woorden kunnen brengen. Dus dat, is een, uh, dat zijn uh, wat vrouwelijke mannen wat dat betreft. Maar stel nou dat een uh, man rechtshandig is. Maar hij wil toch ook wat meer gevoelig kunnen zijn. En wat een vrouwelijkere man willen zijn. En hij leert zichzelf linkshandig aan. Gebeurt het dan ook dat hij wat vrouwelijker wordt? Ik kan dat niet helemaal uitsluiten, ook niet bevestigen. Het zou heel goed kunnen, want op het moment dat je leert een, een, een lichamelijke handeling leert die je nog niet kon... dan kan het heel goed zijn dat de, dat de twee hemisferen ook daarvoor meer moeten samenwerken. Dus het zou heel goed kunnen. De linkshandige mannen hebben dus wat meer vrouwelijke trekjes. Zij kunnen bijvoorbeeld meer hun emoties laten zien. Maar waardoor dit komt en waarom er linkshandige mensen zijn en rechtshandige mensen, ja, dat blijft nog maar de vraag. Want een echte verklaring hiervoor, die is er jammer genoeg nog niet. Ceciel van der Gift, heeft u nou ook een gedurfde vraag? Heeft u een vraag waar u altijd al het antwoord op hebt willen weten? Eh, gewoon een rare vraag. Ik weet die van mij trouwens niet meer. Eh, maar als ik hem bedenk, dan zal ik ook bellen met de redactie op telefoonnummer 0800-1121. Het is... Precies anderhalf minuut over zes. Tijd om weer op de hoogte te worden gebracht van... Het Nieuwsminuutje. Het laatste nieuws met Bastiaan Nachtegaal. Een overwinning op Al-Qaeda is binnen bereik. Dat zei de Amerikaanse president Obama vannacht... tijdens een verrassingsbezoek aan de Amerikaanse troepen in Afghanistan. Hij was toch op bezoek bij de legerbasis in Bagram... ten noorden van de hoofdstad Kabul. Obama benadrukte dat de VS het land niet naar evenbeeld wil opbouwen... maar dat het vernietigen van Al-Qaeda het belangrijkste doel is... En 2014 zullen de Afghanen volgens hem weer volledig verantwoordelijk zijn voor de veiligheid van hun land. Komend weekend is een zogeheten supermaan te zien, als het onbewolkt is dan. De supermaan is de volle maan op het moment dat hij het dichtst bij de aarde staat. Een fenomeen dat redelijk zeldzaam is. Tussen 1993 en 2005 komt het niet voor. En na komend weekend is er pas weer een supermaan in 2016. supermaan is ongeveer 12% groter en helderder dan een gewone volle maan. En dan nog financieel nieuws. De beurs in Tokio doet het prima. Er staat 0,38% in de plus. Het nieuwsminuutje. Dankjewel, Bastiaan Nachtegaal. Het is half zes geweest. Dat betekent dat we ook even gaan bellen met onze eigen WNL-weerman, Stijn van Antwerpen. Stijn, goeiemorgen. Goeiemorgen. Ja, het Bevrijdingsfestival komt er natuurlijk aan. Het wordt weer een weekend waarin mensen willen dat het zonnig is. Wordt het ook zonnig. Nou, ik heb niet zo heel goed nieuws. Meestal is het zo in Nederland dat het, een, uh, nou, dat het even zondag is geweest. Maar daarna is het ook gelijk vooral weer een stuk minder. Nou, helaas gaan we er ook niet zo van profiteren. Want het wordt ook echt... Nou het wordt wel minder wisselvallig. Dat wel. Ik kan wel zeggen dat het Festival uh, de dag zelf, dat het wel droog blijft. Nou, je, draait, je draait er een beetje omheen. Hè. Wordt, wordt het mooi weer of wordt het slecht weer? Het wordt... Uh, niet zo mooi weer. Nee, okay. je zegt het ook een beetje treurig, vind ik. Ja, nou, ik, ik vind het zeer van jou. We hebben een hele mooie koninginnedag gehad. Heel veel zon, heel Prachtig. veel warmte. Dat koninginnedag, ja, dat vrijdag dan een beetje in het... Uh, ja, ja, nou, ik, ik wil het bijna in het water laten vallen. Maar en vandaag dat, dan? Maken we het vandaag dat een beetje goed? Ja, vandaag hebben we tot dan toch best wel goed weer. Uh, nog best wel warm met 20 tot 22 graden in het binnenland. Aan de, uh, op de Wadden is het dan ietsjes minder warm met 10 tot 11 graden. En de wind die is matig uit het noordoosten. En later op de dag, zo rond het begin van de avond, kunnen er ook enkele buien gaan voorkomen. Mogelijk ook met onweer. Nou, die buien zullen als eerste in Limburg en Noord-Brabant zijn... ...en het bruidt zich dan langzaam uit... ...verder naar het uh, noordwesten. Hm. Nou, morgen overdag... ...dan hebben we te maken met meer bewolking... ...misschien dat dan nog wel even de zon er doorheen gaat komen... de temperatuur... Ja, ...die is ook minder warm... ...met zo'n 18 tot 19 graden... ...maar dat is nog best zacht. Best de ja. wind is zwak uit het zuidwesten... ...en uh, ja, ook de dagen erna... ...blijft het. Ja, het koelt uh, ietsjes af, helaas. Ja, klopt inderdaad. Maar, ik moet zeggen dat daarna de temperatuur toch ook wel weer heel licht omhoog gaat. Dus, Kijk, um... volgende week horen wij hopelijk weer positief nieuws van jou. Stijn van Antwerpen, onze weerman, dank je wel. Is goed. Zondag, dan is het precies tien jaar geleden dat Pim Fortuyn werd doodgeschoten. Dit was negen dagen voor de Tweede Kamerverkiezingen, waarbij voor de politieke partij van Pim Fortuyn de LPF een grote zegen werd voorspeld. Bij ons in de studio zit Leefbaar Rotterdam raadslid Tries Mos. Hij had nauw contact met Pim. Goedemorgen nogmaals meneer Mos. Goedemorgen. Ja, had u na zijn periode bij Leefbaar Rotterdam Pim Fortuyn ook nog nauw contact met hem? Uh, ja, want uh, we waren uh, druk met de campagne voor de LPF bezig. We waren aan het plakken door Rotterdam heen. En uh, ja, uh, dus we hadden net Rotterdam zo'n beetje volgeplakt met uh, allemaal uh, fortuin en de LPF-posters. Ja. Dus ja, we hadden veel contact. Want hoe was het? De gemeenteraadsverkiezingen waren natuurlijk net achter de rug. Een grote zege ook, ja. voor de hele beweging. Op naar de Tweede Kamerverkiezingen ook, met Pim Fortuyn. Kunt u beschrijven hoe, wat, wat het gevoel was, de emotie in die periode? Die, die, dat, dat was waanzinnig. Die, die, dat overwinningsgevoel, die, die, dat, dat, dat was... Ja. Ongekend. Ik zeg ook, uh, als ze tegen mij zeggen, wat wil je? Veertien uh, of drie weken naar een tropisch eiland met, uh, met de leukste vrouw van de wereld. Of dit nog een keer meemaken, dan zou ik dit, deze campagne nog een keer mee willen maken. Dat, uh, dat euforistische gevoel, hè, dat trammen, bussen stopten en dan mochten we de bussen in... en dan mochten we de posters van Pim uitdelen en alle mensen trokken hem ook uit je handen. En, en, en, en, en welke kleur en welke nationaliteit ook. Alle mensen die gewoon normaal zichzelf gedragen, pakten die posters. Ja, en toen kwam de harde klap. Hij ja, die was, uh, die was heel hard. Ja. Want, want hoe was dat voor u? Nou, ik stond. Ik was die dag. Uh, had ik in het centrum geplakt, toevallig. En uh, ik zat onder de behanglijn. Dus ik, uh, ik had s'avonds. Hadden wij een uh, fractievergadering. Ik zat nog niet in de. Maar ik was de eerstkomende. En Pim zou naar daar gaan. En dan zou ik op dat moment. Uh, ze dus ik deed zijn werk al. Op dat moment. En. Uh, en mijn vriendin zei, uh, Dries, uh, hebben Pim, uh, ze hebben Pim uh, Vertuin neergeschoten. En de, ja, we hadden zoveel, allemaal van die verhalen. Ik zei, dat is een lulverhaal. Dus ik sta nog te doen. Ze zegt, nee, ja, leg hij. Dus ik, ja, ik spring vier naken gewoon de, de, mijn bad uit. En ik sta inderdaad uh, helemaal het voor die tv te kijken. En ik, en ik pak gelijk mijn telefoon. Ik ga bellen. En ik weet niet, niet eens meer wie ik geweld. Ik dacht dat ik... Uh, Wat ja, voelde ik had, u? Ja, alles, alles zakte weg. Ik weet, weet, ik, ik weet ook een heleboel niet. Ik weet ook niet of ze thuis huis ben gekomen. Was u boos? Uh, nou, ik weet niet of, ik daar, of, of dat boosheid was. Dat, dat, dat, dat gevoel, dat, dat, heb je, dat, dat, dat zit in je hele lijf. Maar kunt u het aan mij uitleggen? Is het alsof je grootste voorbeeld voor je wegzakt? Hoe, hoe, hoe moet ik dat me voorstellen? Ja, je raakt, uh, je, je raakt iets kwijt wat je eigenlijk nog niet eens beseft. Hè? Dus uh, je, de, de, er is iets gebeurd en je en hoort van anderen, het is over... Hij, hij, uh, hij is al dood. He, terwijl de TV en de radio nog zeiden dat ze aan het renumeren waren. En uh, ik, ja, ik, alles, zakte, alles zakte in me weg. Ja. En ik uh, ben een broek, welke broek ingeschoten, ik weet het helemaal niet. Uh, en ik ja. ben mijn auto ingestapt en ik weet ook niet. Maar ik, ik denk nog geen stoplicht uh, gezien heb en zo naar het stadhuis. En uh, ja, en daar kom ik uh, de fractiekamer binnen en uh, inderdaad. Uh, allemaal huilen. Ja, want u kwam uit een uh, roes, beschreven zojuist ja. ook. Euforie bijna. Het kon alleen ja. nog maar beter gaan. Ja. Dan komt die klap. Is dat dan ook het moment dat, dat u eigenlijk beseft... wat Pim voor u en misschien ook voor anderen betekend heeft? Ja, nee, dat, uh, dat, dat, dat, dat ging wel... Uh, dat ging daar wel een zag daar Dus dat, over die fractiekamer kwam ik in. En, en, en ja. ja, ik moest huilen. Uh, Victor Rijkers, een van de meest uh, coole jongens die er was... Uh, uh, Michel, Michel Smit. Uh, van, van, die, die later op uh, We stonden allemaal als een, als een klein kind te huilen. Uh, en toen kwam de burgemeester binnen. En de burgemeester wist ook niet eigenlijk wat hij moest zeggen. En toen Ineke Zonneveld, Ook een van de... Uh, die zei tegen de burgemeester. Burgemeester zullen we bidden. En toen hebben we... Ik, heb, ik bid nooit. Ik ben helemaal niet gelovig of wat dan ook. Maar hebben we hebben de handen uh, allemaal elkaar een hand gegeven. Rond zo'n tafel. En dan... Uh, ja. En gebeden. Ja, ik... Uh, ja, ik, en er zat wel een gevoel bij ons allemaal. Hè, dat, dat, dat, dat er iets, iets was. Ja. ja en dat, en, en ja, gewoon krankzinnig. Dat, ja. dat kan je niet uitleggen. Zometeen gaan we het er nog over ja. hebben. Kijken of het allemaal voor niks is geweest. Of dat het wellicht ook nog zin heeft gehad. Pim Fortuyns invloeden in het huidige tijdperk. Wat, uh, wat, wat zijn die? Daar gaan we het zometeen nog verder over hebben. Dries Mos, okay. dank u wel voor dit moment.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 Better happiness, again. Nu al wakker op radio 1 van de Omroep WNL Jonathan Jeremiah Happiness. Het was Yes We Can. Het werd change, en het wordt nu. Forward. We hebben het over het nieuwe verkiezingsmotto van Barack Obama. In zijn nieuwe verkiezingsvideo presenteert de Amerikaanse president zijn nieuwe leus. De gestarte campagne moet ervoor zorgen dat Obama het wint van zijn Republikeinse opponent. En we hebben het erover met campagnetijger Frits Hoefnagel. Goedemorgen. Goedemorgen. Is het wat? Forward? Ja, ik vind hem eigenlijk wel mooi. Het is uh, een duidelijk een... een... ...slogan van iemand die een doorstart wil maken... ...die verder wil. En we hebben natuurlijk gezien dat in de afgelopen jaren... ...Obama van alles heeft geprobeerd om Amerika te veranderen. Met name ook veel aandacht besteed aan de economie mm -hmm. natuurlijk. En voorwoord, uh, ja, voorwaarts... Uh, uh, nou ja, dat klinkt dan misschien weer wat, uh, wat, wat, wat communistisch uh, of zo. Maar als je zegt voorwoord... Uh, euh, zoals de Amerikanen dat doen. Ik denk inderdaad, hij wil uh, vooruit en hij wil uh, nog verder. Dus dat is eigenlijk wel in één woord heel goed verwoord wat hij wil. Maar kan het niet juist ook voor tegenen worden gebruikt voort naar een slechtere economie voort, naar nog slechtere zorgtoestanden? Dat kan natuurlijk ook. Nou ja, dat het, het filmpje wat het team van uh, Barack Obama nu heeft uh, gemaakt... Hè, rondom uh, deze introductie van de term voorwoord. Uh, Ik heb hem ook op Facebook uh, uh, gezet. Daar zie je juist uh, dat hij beschrijft hoe hij het land aantrof. Dus in, uh, in, in uh, 2008 4,4 miljoen uh, banen die toen uh, waren verdwenen. Um, en dan kan, kan je dus ook zien, hè, het is ook een soort van, van afleggen van, van verantwoording... Um, dat hij claimt dat hij 4,2 miljoen banen in Amerika uh, terug heeft gebracht. En um, ja, dat, dat moet natuurlijk het vertrouwen geven aan de Amerikanen... om te zeggen van ja, kijk, dit is toch echt... Uh, de juiste man op de juiste plek in het Witte Huis. Ja, wel echt vooruitgang, beweging. Dus misschien moeilijk om die slogan tegen hem te gebruiken. Uh, welk motto moet de moeten de republikeinen hier nou tegenover zetten? Ja, de republikeinen die moeten natuurlijk nu weer een antwoord gaan vinden... op die aantijging van uh, Barack Obama uh, dat... George W. Bush uh, die 4,4 miljoen banen had laten uh, verdwijnen. Uh, en dat Barack Obama die 4,2 miljoen banen heeft teruggebracht. Uh, ja. Dus dat zal nog niet meevallen. Uh, um, ik denk dat de republikeinen hun oude stokpaardjes zullen uh, bewandelen... En dus zullen uh, zeggen van ja, maar er komt veel te veel bemoeienis uh, van de overheid. En met name vanuit Washington. We uh, zijn een federale staat. Dus laten Amerikaanse staten zelf al die dingen uh, organiseren. Uh, die de Democraten zo graag vanuit uh, Washington uh, willen hebben. Um, en ja, dan. dan uh, het, mm -hmm. En natuurlijk het grote uh, Obamacare, de gezondheidszorg. Uh, wat, wat, uh, uh, wat, wat Barack Obama heeft uh, geïntroduceerd. Ja, en uh, de democraten zeggen dan weer tegen de republikeinen... ja, maar jullie zorgen voor heel veel obstructie. Hè, dat wat wij wilden bereiken, dat hebben we niet allemaal kunnen bereiken... doordat er een, een republikeinse meerderheid zit in het huis van afgevaardigden. Dus niet alleen wie de volgende president wordt... maar ook hoe het huis van afgevaardigden eruit komt te zien... Uh, dat zal van enorm groot... Uh, een enorm grote invloed uh, zijn op wat Barack Obama in mogelijk die tweede termijn kan bereiken. Ja. Uh, een hoop inhoud hebben de republikeinen dus om te schieten op Obama. Maar er hoort natuurlijk een uh, mooie slogan bij, een mooi motto. Uh, uh, uh, uh, gonst er al wat in de wandelgangen? Uh, ik weet het niet om eerlijk te zijn, maar ik denk dat, uh, kijk, change zullen ze niet echt kunnen gebruiken... omdat daarmee is Barack Obama zelf vier jaar geleden gekozen. Maar eigenlijk is de boodschap wel hetzelfde, van het moet anders. Uh, en uh, de republikeinen zijn al heel lang bezig... om eigenlijk de hele tijd een campagne te voeren... Uh, van Barack Obama moet uit het uh, Witte Huis uh, weg. Uh, ik denk dat ze toch weer de stokpaardjes zullen bewandelen... Uh, geen belastingverhoging, niet meer invloed uh, vanuit uh, Washington. En ja, uh, de, de, de democraten die, die, die hebben natuurlijk ook nog wel een heel lijstje met, met wat Barack Obama dan allemaal heeft uh, bereikt... He, niet alleen intern met die 4,2 miljoen banen... maar bijvoorbeeld ook uh, Libië bevrijd. Uh, Osama Bin Laden uh, hebben ze uh, gepakt en vermoord. Uh, de Irak-oorlog is uh, uh, beëindigd. Uh, het einde van de don't ask, don't tell in het uh, leger van uh, Amerika. Maar uiteindelijk, uiteindelijk, dat zei Clinton al... draait het allemaal om de economie. En als de economische cijfers... Uh, tussen nu en uh, november goed blijven gaan voor Barack Obama... dan heeft hij een hele goede kans dat hij wordt uh, herkozen. Als dat misgaat, dan denk ik dat Romney een hele goede kans heeft... om uh, het over te nemen. Misschien kan Romney ook een voorbeeld nemen aan Bill Clinton. Hè? It's the economy, stupid, zei hij in 1992. Ik, ik... Precies, it's the economy stupid. Dat was echt de, de Clinton-term. Die zei uh, op een gegeven moment van... jongens, het maakt niet uit wat we beloven. Het maakt niet uit wat we doen. Uiteindelijk gaat het maar om één ding. En dat is hoe ontwikkelt de economie zich. Want dat betekent... hebben mensen wel of geen uh, werk? Hebben hun kinderen wel of geen uh, werk? En ja... Um, daar, daar, uh, uh, uh, daar zol, zal met argusogen ogen naar gekeken worden uh, de aankomende uh, maanden. Want dat zal alles bepalend zijn van wie straks het Witte Huis gaat wonen. Ja, Zo'n campagneleus is ontzettend bepalend. Wat vindt u nu tot slot de mooiste leus in de Amerikaanse presidentsverkiezingen tot nu toe? Um, nou, dat was eigenlijk die van Reagan. Uh, toen Reagan herkozen wilde worden, toen had hij een uh, campagnespotje... En daar was de eerste stem. Dat was zo'n warme uh, stem. En een spotje met een soft focus opgenomen allemaal. En uh, de term was toen. It's morning again in America. En dan zie je de zon opgaan. En je ziet mensen die weer blij zijn. En tevreden. En die naar hun werk gaan. Of die verhuizen. Of die trouwen. Kortom, een hele hoop Optimisme, en dat was dan volgens de Republikeinen allemaal te danken aan Ronald Reagan. It's morning again in America. Ronald Reagan in 1984, de favoriete campagneslogan van de campagne Watser, Frits Hoefnagel. Dank u wel voor uw toelichting. Graag gedaan. Negen dagen voor de parlementsverkiezingen van 2002 werd Pim Fortuyn doodgeschoten. De zegen van de LPF veranderde in een trauma voor velen. Nu, tien jaar later, zit leefbaar Rotterdam raadslid Dries Mos bij ons in de studio. Hij had nauw contact met Pim destijds. Meneer Mos, heeft u Pim Fortuyn uh, uh, ja, heeft, heeft nog effect op politiek Nederland? Nu, vandaag ja, de dag? Ja, dagelijks nog. Want, want, Doe het, dat? Uh, nou ja, uh, je ziet, ziet een heleboel dingen die, die, die nou gewoon normaal zijn. En die toen extreem gevonden zijn. Maar nu, nu, nu, nu zit bij wijze spreken... Uh, sommige groenlinksers zijn over, af, af en toe op dit moment extremer als een, als een Pim Vertuin. Ja, want Pim had natuurlijk sterke idealen. Welke van die idealen zijn, zijn overeind gebleven? Uh, de idealen dat uh, wat we keihard nodig hebben... dat is de gezondheidszorg waar de grote problematiek in zit. Uh, de babyboomers die, die hij uh, zelf aangekondigd heeft. Uh, dat, dat, dat, dat is allemaal aan het, uh, aan het komen. Uh, inderdaad, uh, dat, dat die verzorgingstaat op een gegeven moment uh, ging kantelen. Nou, ook dat is nu, uh, nu aan het gebeuren. Dus ja, uh, je zou hem haast kunnen zeggen als een ziener, maar hij, hij was geen ziener. hij was een realist. En de rest van de partijen schoven alles vooruit. En als het even problemen met problematisch was, dan werd er een zak geld neergezet. Dat heette dan subsidie. En dan hield iedereen zijn mond weer. Toch, en... toch, toch merken we nu al, de geschiedschrijvers werden in 2003 eigenlijk al beschuldigd van het demoniseren van Fortuin. Ze werden ervan beschuldigd dat ze slechts hem een klein plekje geven in de geschiedenisboeken of nauwelijks. Maar... Wat vindt u daarvan? Ja, dat is schandelijk. He, dat, uh, kijk, uh, Pim, die, hij, hij is nog benoemd als de, he, dus de grootste Nederlander. Ja, de man die heeft zoveel betekend in de politiek. Er is zo'n omslag uh, geweest in de politiek en, en in een heel Nederland. He, de, de vrijheid van het woord, he, dus het, het, het, het, het, dat wat ook op het beeld staat... en wat eigenlijk gewoon op zijn voorhoofd uh, geplakt stond. Ja, dat heeft een veel hogere betekenis gekregen. He, dus het, uh, deze man heeft uh, ja, het hele politieke landschap veranderd. En ja, er zijn nu eenmaal mensen in het, binnen het onderwijs... Dat, dat, zit, dat zit toch een beetje in de linkse signatuur. En die zijn toch wel een beetje bang van zijn populariteit. Heeft, is er nu in 2012 ook een Pim Fortuyn? In 2012, nee, een Pim Fortuyn komt niet meer. Een Pim Fortuyn ga je, ga je niet meer zien. Hoezo niet? Nee, dat is een man die is uniek. En, en misschien komen er andere unieke mensen. Maar die zijn op zichzelf. Want je kan namelijk als, als naaper... Ben, ben, ben, ben, ben je nooit origineel. Nee, want er komen over een paar maanden weer verkiezingen. We hadden het er dus zo net ook al over. Geert Wilders is natuurlijk op dit moment... iemand die zich profileert met uh, sterke meningen. Rechtlijnige meningen wellicht ook. Uh, de, ben, bent u eigenlijk niet bang dat, dat hem ook een beetje... hetzelfde te wachten staat als Pim? Nou, hij wordt in ieder geval beter beveiligd. Uh, dus, uh, maar ja, uh, er, blijven gekken, er blijven gekken lopen. En inderdaad, uh, ze zetten hem ook wel eens neer als iets... wat eigenlijk uh, schadelijk is hè, voor, voor Nederland. En scha hij is altijd maar schadelijk. En dat, dat vind ik gewoon een, een heel rare rariteit... Want welk land je ook normaal een beetje stevige politiek hebt, gaat er dikwijls wel harder aan toe als in Nederland. Ja, want, want Pim, uh, uh, u, u zegt het, heel veel in de politiek is veranderd uh, door hem. U denkt vaak over die onderwerpen, uh, praat daar ook over mee in Rotterdam. Ja. Uh, uh, maar de, denkt u nou ook nog heel vaak aan Pim zelf? Ja, ik, uh, ik heb het elk jaar wel zeker in die, in die tijd. En ook vaak uh, als je ook problematiek te, tegenkomt waar hij het over heeft gehad. Dan hebben we het ook in de fractie erover. Maar niet van, joh, hoe zou Pim het aanpakken? Want ja. dan ga je gewoon doen zoals het moet. Want u bent een gepassioneerd man. Landelijke politiek misschien ook nog iets voor u? Nee. nee ik, eh, het ik, woord van Pim verkondigen. Dat zou ja, toch prima nee, kunnen. Nee, maar goed, ik zeg, er, er zijn genoeg beelden van Pim. En uh, we hebben wat dat betreft, ik zeg, Marco Pastoors. Uh, en dus uh, mijn oud fractievoorzitter uh, En uh, de oude lijsttrekker, ja, die, die kan dat prima voor worden. En, Daar ziet u uh, zichzelf niet zitten. Nee, ik geef mijzelf die rol niet. Nee. Ik zeg, uh, every man has to know his limitations. Uh, dus je, je, hebt, je moet je beperkingen kunnen. Dries uh. Mors, raadslid van Leefbaar Rotterdam, ook vriend van Pim Fortuyn. Dank u wel voor uw komst naar de studio deze vroege ochtend. Het is aanstaande zondag, tien jaar geleden dat Fortuyn werd doodgeschoten. En dat was ook voor u een, uh, ja, een zware klus. Ja, het was verschrikkelijk. Dank u wel. De grootste troef van Obama's presidentschap, iets heel anders... was de liquidatie van Osama Bin Laden. De man die als leider van terreurorganisatie Al-Qaeda wordt gezien. Hij heeft onder andere de aanslagen van 11 september op zijn naam staan. Vandaag is Osama Bin Laden precies één jaar overleden. We spreken hierover met professor Edwin Bakker, terreurdeskundige... aan de Universiteit van Leiden. Goedemorgen. Goedemorgen. Is de wereld er nu een stuk veiliger op geworden in een jaar? Nou, niet in één keer door de dood van deze man, maar toch wel een beetje... Want, uh... Ja, Al-Qaeda is in ieder geval een, een, een leider kwijt. Hij was niet meer denk ik, heel actief bij het organiseren van allerlei aanslagen... maar had wel een hele belangrijke symbolische functie weggevallen. Ja, nu is er ook een klassieke terreurtheorie. Als er een grote leider geliquideerd wordt, dan zullen er wraakacties volgen. M moeten we daar bang voor zijn? Nou, een jaar geleden was dat toch wel de inschatting van... Uh, nou ja, er was zo'n grote slag toegebracht aan Al-Qaeda dat hij zich echt moest laten zien van, uh, jullie hebben de leider vermoord, maar we zijn er nog steeds. En daar hebben we eigenlijk heel weinig van gezien. En dat kan zijn, omdat we heel succesvol aanslagen hebben uh, voorkomen. Maar het kan zijn dat Al-Qaeda toch nog een stuk verzwakter was dan we dachten. Ja, want uh, Obama zei het vanavond nog in een, uh, gisteravond nog in een toespraak. Uh, Al-Qaeda, uh, we hebben het binnen een jaar verslagen, zegt hij. Ja, dat is misschien iets positiefs. Je kan zo'n organisatie nooit helemaal uh, verslaan, maar... Ik denk dat het heel belangrijk is dat uh, de, de boodschap wordt afgegeven. al qaeda is inderdaad heel erg verzwakt. En elke dag uh, moeten de, de mensen die nog over zijn moeten vrezen dat ze uh, aan de beurt zijn. En uh, als we de kranten een beetje volgen, dan zien we dat in het afgelopen jaar, dus uh, na de dood van uh, Osama Bin Laden, ook nog heel veel andere leiders opgepakt zijn of omgeving. Komen zijn. Ja, want, want Osama Bin Laden opgepakt, daarna al Qaeda een stuk minder uh, actief. Was, was uh, uh, Osama Bin Laden dan nog wel operationeel actief uh, uh, tot, tot een jaar geleden? Was hij nog de echte leider? Nou ja, uh, amper, maar nou ja, de symboolfunctie was heel belangrijk. Uh, al zawahiri de tweede man, was toch eigenlijk degene die uh, door de operaties leidde. Maar er was ook bijna spra geen sprake meer van operaties... Je ziet dat Al-Qaeda ook nu veel meer oproepen doet van... jongens, doe het maar zelf, uh, hou het simpel. Uh, op onze steun hoef je niet te rekenen, hè, behalve uh, symbolisch. Uh, mm -hmm. Dus wat dat betreft um, is die dood uh, operationeel gezien niet echt van grote invloed geweest... maar nogmaals symbolisch, dat is heel erg belangrijk. Ja, hij was dus een symbool, Osama Bin Laden, voor Al-Qaeda. Maar hoe ging hij de laatste jaren voor zijn dood... hoe, ging, hoe, hoe was hij, hoe was zijn leven, hoe zat dat in elkaar? Nou ja, die man had, was natuurlijk het symbool voor uh, de strijd van een prins die ook heel uh, um, een luxe had kunnen leven, maar verkozen om de strijd aan te gaan tegen het westen, tegen de vijanden van Islam, om vanuit uh, Torabor gebergd of andere uh, wilde gebieden met een Kalashnikov uh, vlak bij hem de troepen uh, zijn troepen bij te staan. En hoe overleed hij in een luxe huis in Pakistan terwijl die ...video's van zichzelf zat te bekijken met een uh, gekleurde baard om wat jonger te lijken. Maar dat beeld, dus die mythe van uh, Osama Bin Laden is ook door die, ja de, de laatste, de, de, wat we nu weten van hoe hij de laatste dagen doorbracht... ...is dat ook behoorlijk aangetast. Het bleek toch een ijdele man die in luxe zat en niet in een grot uh, met zijn mannen aan het vechten was. Hoe, gaan, hoe gaat het komende jaar er nu uitzien volgens u? Nou, ik denk dat we nog uh, uh, ook de komende jaren te maken zullen krijgen... met allerlei oproepen en pogingen van groeperingen... die zich met Al-Qaeda of het gedachtegoed verbonden voelen. Moeten we daar bang voor worden? Of, of is het iets dat nou, we kunnen... Het is om achterover te gaan zitten en denken... nou, we hebben het eigenlijk de ergste wel gehad. Uh, want je zult groepen uh, blijven houden... die geïnspireerd zijn door het gedachtegoed. Mm -hmm. uh, die dat misschien niet meer uh, hier in Europa... grootschalige aanslagen kunnen plegen... zoals Madrid of, of, of Londen... Maar die toch af en toe van zich laten horen met dreigementen. Ja, en het kan altijd zijn dat een eenling of een heel klein groepje onder de radar doorgeleid uh, En toch in staat is om een kleine aanslag te plegen. Dus het is niet iets van uh, elkaar dat dat verslaande. en uh, We zullen er denk ik ook de komende jaren helaas mee uh, te maken hebben. Nog één korte vraag tot slot. Uh, hoe zit het eigenlijk in ons eigen land in Nederland? Is de terreurdreiging daar nog aanwezig? Nou ja, die is al een hele tijd uh, beperkt en als veiligheidsdiensten dat zo durven stellen dan. Moet je toch het, uh, ja, dan heb ik in ieder geval het gevoel van dat het de dreiging echt uh, klein is. Dat het wel meevalt, inderdaad. Ja, ik, ja, uh, moet ik moet het hierbij laten. Dank u wel, Edwin Bakker. terreurdeskundige aan de Universiteit van Leiden. Een jaar geleden is het vandaag dat Osama Bin Laden werd geliquideerd. En nu al wakker zit erop voor deze week. Maar niet getreurd, WNL gaat door en zometeen op de televisie op Nederland. 1 om 7 uur vandaag de dag en vanavond om half 8. Avondspits, wij zijn er volgende week weer. Maar eerst hoort u het Radio 1-journaal met Lara Renze en Marcel Ooster. Nu al wakker. WNL. Nieuws in de nacht.